But please try to give me a more okay. Welkom luisteraars uh, bij weer een aflevering van FanFM, het programma waarin een fan uh, twee uur lang uh, mooie muziek van zijn favoriete groep of artiest mag draaien en daarbij leuke verhalen kan vertellen. Sorry. We zijn vandaag uh, bij Bouken van Gelderen op de veranda, lekker in het mooie jouweren. Dus, uh, we hebben net geluisterd naar Stummel Vol, maar voordat we daar verder over gaan, uh, Bouke, vertel wat over jezelf.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 Echt al twee en twee, ja. Oh, wat leuk. Ja. Dus uh, zo probeer ik die kennis een beetje over te brengen en uh, de jonge generatie enthousiast te maken voor... De jonge uh, generatie. Voor de de zelf nog ja. een beetje, ja. <laughs> de jonge generatie enthousiast te maken voor deze muziek, ja. Ja, ja. Is dat nodig? Dat is nodig, want het uh, wordt aardig in vergetelheid vergetelheid gebracht. Ja? Maar er komen wel de bands die wel weer de muziek wel weer, uh, spelen. Toch wel. Er zijn wel bluesbands ja. die tegenwoordig actief zijn, noemen ze de Wolf en... Uh, ja, Dat soort uh, dingen. Als je over nederpop hebt, over, uh, waar denk je aan? Nou, welke groepen en uh, welke... Ja, heel of breed. Of... Ja. Uh, maar als we het over QB hebben, is het eigenlijk meer nederblues, vind ik zelf. Nederblues, ja, vind ja. ik ook, ja. ja. Uh, maar als we het over nederbeat hebben, dan hebben we het over... Golden groepen, earrings. Als de ja. Golden earrings ja. nog, bijvoorbeeld. Uh, the Outsiders, Q65, ja, yeah. uh, roadies, noem maar wat, ja. bekende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 Nee, goede muziek neerzetten, dat uh, ja, fascineert ja. mij enorm. Ja, ja. Ja. Ja, en ik vind gewoon alles uit die tijd mooi. Wij zijn, uh, mijn ouders zijn ook helemaal gek van de jaren 60 uh, ja. uh, Qua stijl en kledingstijl. We hebben thuis helemaal meubels en dat soort dingen in de jaren 60. Oh, dan moet ik zo nog dus, uh, even kijken. Ja. Nou, ja. <laughs> nee, maar we, zijn eigenlijk, we hadden alleen maar jaren 60. Uh, ja. dus, uh, het is een beetje met de paplep ingegoten, want mijn vader is oh. ook verzamelaar. Oké, okay, vandaar. Ja, dus, ja. En die hadden een paar ja, platen van QB staan. Mm -hmm. Goed uit Grollo En Trip and Through Midnight Blues. Okay. Dat zijn er twee, twee klassieke LP's natuurlijk ja, eigenlijk. Ja, of wel. twee klassiekers bedoel ik dan hè. Dus uh, ja, waar Wind of Mars natuurlijk ook op staat. Ja. Nou ja, over een grote nederpophit gesproken. Dat was wel een joek van een hit. Ja, voor mij de, de Nederlandse nederbeat. Ja, ja, ja neder, volgens mij. Ja. Ja. ja, klopt. Zeker. Zonder meer. Ja. ja, ze waren concurrenten van Living Blues natuurlijk hè. En ja, ja, ja, ja, ja Living Blues was wat harder eigenlijk. was ja, meer Pretty Things-achtige... en Rolling Stones achtige, ja, ja. -achtige ja. dingen, ja. ja. Dit ja, was Cubies, meer blues, ja, denk precies, ik, ja. Ja, ja. ja maar Living Blues had een tijd... dat ze ook wel aardig aan de weg timmerden met de blues, hoor. Wayne Doodle natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Dat was ook een grote hit, en L.B. Boogie. Ja. Maar je had wel meer, nee, de bands die wel, euh, nou ja, oprukten in die tijd, maar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 Goede muzikanten bij elkaar. Die band was eigenlijk top vanaf het begin al eigenlijk. Ja. Dus ja, ja. met Stumble and Fall begonnen in 65. Toen uh... Stumble and Fall wat we ja. net gehoord ja. hebben. Precies. Ja. Dat ja. was echt uh, de allereerste ja. single die ze, ze maakten. Het leuke weetje is dat Stumble and Fall dat ritme dat. Dat is later in ja. Apple nog eens flop Langzamer. Dan, dan, dan, dan. Oh, dan moet ik eens gaan luisteren ja. inderdaad, ja. Het is ja? eigenlijk exact hetzelfde nummer, andere tekst, maar wel hetzelfde. <laughs> ja, hoe smart. terug naar de roots. <laughs> ja, oh, ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Maar ja. Dat waren toen een van die jongens, die, ja, die, die hadden hem niet gewend. Die kwamen natuurlijk met een, met zo, net als veel groepen in die tijd met een VW-busje naar de studio. Ja. En dan namen ze dat dan op. Ja met een technicus die dan gewend was om klassiek op te nemen. Dus die vond natuurlijk <laughs> een en al klerenherrie wat zij maakte. Maar ja, die deed het dan. Woord, ja. Ja. Ja, ja, klopt, en ja. dan uh, kwam er een singeltje uit. Maar ja, dat, tegenwoordig... er zijn volgens mij maar heel weinig van geperst. Dus die dingen die leveren geld op. Ja, toch wel. Ja, ah. ja dat zijn, waren de collectors items. die de oh, uh, stemmelenvallen uh, ja. Ja, die ja. eerste singles vooral. Ja. Ja. Dan heb je het over de eerste stemmelenval. En uh, LSD got a million dollars. Dat soort uh, nummers. Ja. nummers. Die plaatjes die leveren echt uh, goud op. ja. Maar dat is ook allemaal in het buitenland...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 En er valt dan weer zo'n nummer als Your Body Not Your Soul, valt daaronder. Dat is dus de B-kant van de tweede single. Oh. En dat is meer dat ruigeren. En uh, nou ja, dat. Ja, maar welke things things periode erachter. heb je dan? Uh, 1966. 1966, 1966. ja. Oh, okay. Dus echt mijn begintijd. Okay. Een beetje Pretty Things achter dat soort muziek. Het ja, ja. valt maar dan onder de was rijzen. later was het uh, ja, 70 of zo. Ja, ja. ja. ja. ja. Daardoor ja. werd hij om een keer weer naar de 60's gemaakt om dat soort muziek ook weer te luisteren. Ja. Ja. Ja. En zijn uh, tegenwoordig nog steeds mensen die.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 I'm so restless, I'm so restless Well, I'm a rebel to this life But I'm girl by my side I'm not thrift, I'm not addicted But this life will make me rip Cause I'm so restless, I'm so restless You know I'm. Cause I'm so restless, I'm so restless well... I'm Dat is nog niet de echte, echte QB eigenlijk, hè? Nee, dat is nog meer de beginfase van QB. Ja, de, ja de een beetje rhythm and blues. Rhythm blues, the rhythm blues, blues ja. Ja. ja, een beetje Pretty Things-achtige muziek. Ja. Ja, nou, dat dus ging uh, toch wel. Zijn ze de Pretty Things uh, geïnspireerd of zo? Of door de grote blues-legenden? Uh, In die en, tijd wel, ja. En, en toen, naarmate nou, de tijd dat ze, dat ze meer naar echt, uh, de oude blues luisteren. zoals Howling Wolf. Ja. En, uh, maar daar zijn ze niet mee begonnen, en, denk je. BB nou, King ik denk ja, het ook ja. wel, maar dat, dat dit meer toen hip was. Dat ze toen zelf uh, meer de blues, de ja, zwarte, zwarte blues, zeg maar. Ja, mooier vonden, ja. Mooi term, ja. Ja, ja, ja. Ja, en John ja. Mayle uh, was natuurlijk ook uh, in die ja, tijd, uh, ja. Alexis Corner, maar die zijn natuurlijk ook bij hun nog geweest in de boerderij, in ja, Grollo. Ja. Toen ze wat bekender waren ja dan gaat het ook dus terug uh, dat ze gingen samenwerken of zo of ja yeah, uh, nou had ook de... John Mail had Elko voor zijn band gevraagd ja yeah? oh oké okay. en Elko die heeft toen nee gezegd want die was heel trouw aan Cuby ja yeah. en ik was laatst nog bij de drummer Dick Beekman die ook te horen is op Wind okay. of My Eyes ja en die vertelde eigenlijk had Elko dat moeten doen had hij nou uh, ergens in, ja? uh, in Amerika waarschijnlijk gezeten en uh, ja. nog flink getoerd nou ja, als als als weet je ja, toch een nooit. weet je toch niet achter is dus dat makkelijk. maar ja uh, yeah. Nee, dus die ja, maar het gaat er niet gehad... zo goed met Elko Gelling op dit moment. Hij is toch een beetje wereldvreemd, laat ik het zo positief zeggen. Ja, ja, ja. nou ja. De nodige problemen hè, van vroeger, uh, die zetten we nog een beetje in. Uh, qua, ja. nou ja, drankgebruik, zeg maar. Hè. <laughs> ja, dus ja, ja, ja. Dat hebben ze natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Precies, ja. ja. Het is sneu, ja. maar... Uh, ja. Soms maar geen, het... uh, niks over, over Elko alleen maar veel goeds, hoor. Ik bedoel, ja. uh, hartstikke sympathieke vent. Ja, ik ben ook geweest twee keer in Rotterdam bij hem.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 Maar Jan Ackerman is altijd een groot fan geweest van Eelco Gelling, vertelde hij zelf. Ja, ja. Dat, ja, dat heeft hij verteld, ja. ja. ja. Dus uh, staat ook in het boek trouwens uh, van uh, Koer Broersma. Daar mm -hmm. heeft hij ja. het ook weer verteld. Ja, dat uh, dat Eelco Gelling meer zegt dan bijvoorbeeld een Eric Clapton. Nou, oh, ja. dat, uh, uh, uh, nou, een compliment. Een, compliment <laughs> <ja>. <laughs> een groot compliment, ja. Een groot compliment, ja. ja. <laughs> nou, ik weet nog wel dat Jan Ackerman is ook een keer vergelijken met uh, Eric Clapton... Ja.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 En ja. de gitaar, ja. Je hoort het wat minder ja. inderdaad. Ja, ja gek. Ja. Ja. Hij heeft wel hele mooie solo's gedaan. Ja, ja, ja. ja. ja. prachtig. Ja, die van Wind of Mice. Die uh, gaat door benen. Ja. Uh, die solo. Ja, ja zeker. Ja. Beetje ingetogen, maar is uh, was prachtig. Verschrikkelijk ja. mooi, ja. Ongelooflijk, ja. Nee, we zijn er weer stil van. Ja, <laughs> als we eraan denken. <laughs> ja. Maar je liet net het uh, uh, jouw... Uh, Kilby een ja. maar was, De eerste was een ander, een ander ja. nummer. In, uh, zien, in 1961 zijn ze begonnen als The Rocking Strings. Toen al met uh, Hans Kins erin, de slaggitarist Van ja. dus de eerste periode van Kilby. En Elko Gelling dus natuurlijk. Die vaste periode bij de band zat. En ik heb dit plakboek gekregen van een oud fan, Hans Vos. Uit Assen. Oh, de... En die kende die jongens ook persoonlijk. Ja. Zo. Die heeft vanaf... Uh, nou, 1961 dus een heel boekje bijgehouden. Of plakboek wel bijgehouden. Verschrikkelijk uh, leuk, ja. ja. Ja, met artikelen en dat soort dingen. Uh... Wat ze begonnen dus inderdaad met singletjes maken. Wanneer kwam de eerste LP? Uh, 1966 had je Desolation. Dat was de oh, eerste. Desolation, ja. Ja. Ja. ja. Dat is helemaal in de fonogramstudio opgenomen. In Hilversum. Ja? Ik vertel, daar gingen ze met een Volkswagenbusje daaraan toe natuurlijk. Ja. Maar ja, die jongens die waren ook nog eigenlijk...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 Ehm, um, nog meer. Gaan we nog eentje draaien van die uh, LP? Ja, is goed. Nee, uh, welke? LSD? of Your Body, Not Your Soul? Ehm, uh, ja. Laten we, we, het dus. laten ja. we LSD uh, got a million dollars draaien. Oké. Okay. Dat is een curve van Manfred, man. give you I love myself as well is money plenty ha it's my heart that been so hard ja meteen een mooie solo van elke keer denk ik ja, zet, ja. dat zet, dat, ja. Zet dat zet toen er nog wel in ja, ja. dat soort eh uh, solootjes ja dat deed hij toen wel ja. <laughs> ja daarom maar van men mensen zijn je ja, een cover? Ja, voor mensen cover, ja ja ja ja Mensen schreef zelf ook niet zoveel nummers. Die je had meer nee. van uh, Bob Dylan allemaal en zo. Ja, dat was veel. En van Bruce Springsteen hebben ze ook nummers gecoverd en zo. Ja, men die uh, jatte wel eens nummers van elkaar. Maar, of jatte, maar ja, speelde nummers van maken, elkaar. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Zit altijd wel na, netjes hun na, eigen naam. Ja, dan dat dan, moet maar, wel. En na, ja. ja. Hamart <laughs> natuurlijk wat uh, centen die kant op. Ja. Precies. <laughs> ja, dat is leuk. Maar goed...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 Oh, ja? Ja. dus ah, okay. was, uh, jazz ja, Jazz, ja, jazz uh, in de jazz, dus heel, ja, wat, ja. heel wat anders. Maar, uh, nou, ik weet niet hoe het precies is gekomen, maar Harry is een keer meegaan uh, doen met die jongens. En toen ja? uh, meegaan zingen en dat, uh, dat klikte wel. En zo is het uiteindelijk ja, ja. Q in the Blizzards geworden. Want Harry's hond, die heet Quby. Oh, en overlaard? zo heeft hij de naam ah. QB aangenomen. Ja, ah, grappig. Oké, ja. Ja, okay. ja. ja dus zo is dat, dat gekomen. Ik heb nooit geweten, Nee, nee. Dat hij Cuby werd genoemd. Ja. Nee, ja, maar dat nee. ja, was ja, de heen. hond. Hij was <laughs> de hond. Maar ja. mooi. Yeah. Ja, hij blijft een mooie stem hebben, inderdaad. Ja, prachtig. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, hij kon de blues wel mooi, mooi, uh, mooi neerzetten. Prachtig. Want ik denk niet dat ze ooit een muzikale opleiding gehad hebben. Hè? Volgens mij niet. Volgens mij nee. zitten ze nog gewoon op school. En ja, ja de hele natuurlijk. de school dat werd niks meer. Ze nee. gingen vol voor de optredens. Uh, wat leuk was, ze moest een keer optreden. Ergens in. Uh,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 Van, nou, hé, hey, man dat kan natuurlijk niet, hè, wat je doet, nee. en uh, bla, bla. Ja, maar Brood zei, nee, ik wou uh, indruk maken, want ik vind jullie zo goed. En ik zag een keer met jullie mee willen spelen, nou. Ah, en toen begon het, ja. zo ja. is het gekomen, ja. Zo is het mogelijk, ja. hè? Ja. knap hoor. Ja. door het jatten van de microfoon. Nou, ja. goede tip voor andere muzikanten die uh, <laughs> bij een band willen komen. <laughs> Gewoon dat ja. doen, en ja. Dan, ja. dan komt het wel goed, <laughs> ja. ja. tegenwoordig kan je niet meer in de buurt komen, denk ik. Nee, nee, nee. <laughs> dat was toen wel anders, Ja, dus ja. ja. ja.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 Niet zo lang als wat ik heb hoor, maar. Nee. Euh, ja. Tot zijn nek, zeg maar. Ja. Nou, dat werd gevraagd. Hij moest echt direct naar de kapper. En nou, dat heeft hij niet gedaan. En toen werd hij ontslagen. Ja. Het oh, stond ja. er een krantenkop van: als er, uh, als er Blizzard uh, weigert uh, zijn haar af te knippen. Ja. En, uh, dat ja, leidt tot ontslag, ja. ja. Prachtig. Ja. Ja. Wat een tijd, hè. Maar ik denk. Uh, uh, QB heeft er wel voor kunnen leven, denk ik. QB wel, ja, volgens mij wel. Terwijl de bassist Willy Middle... van de eerste periode vertelde mij... dat hij eigenlijk nooit ene cent heeft ontvangen... voor de albums niet. Nee, dat is eigenlijk gek. Maar die jongens waren natuurlijk alleen bezig met spelen spelen, spelen. En optreden, ja. En optreden. En als het kon platen maken... en helemaal niet met royalties voor geld en contract tekenen... dat werd door de vaders gedaan. Want ze waren zelfs soms nog minderjarig ook nog. Dat mocht het eigenlijk niet eens. Ja, inderdaad. Hoe oud waren ze in 61? In 61 waren ze een jaar of... 15, 16, denk ik. Ja. ja, ja, ja. Zoiets. Of ja, zo niet eens een auto rijden. Ja. Nee. <laughs> Op een trekker. <laughs> nee, 66 waren ze, denk ik, iets van uh, na 1920, denk ik, zoiets. Ja, ja oké, okay, Dan is ze ja. al met. Ja, ja. ja, toen hadden ze al ja. wat meer dat ze. Maar goed, ja, die contracten hebben ze nooit goed geregeld. Dus ja, ze hebben eigenlijk niet echt veel geld ontvangen voor. Nee. Maar met de optredens, natuurlijk. hè? Klopt, ja, de optreders, ja. ja. ja. De konstapparatuur van betalen, de bus van betalen en ja, dat soort dingen, zeker. ja. Ja, ik denk dat vroeger nog een hoop van die mensen hebben. beetje blaast, dat zijn ja. een hoop managers en zo, hè? Ja, precies. Dat ging niet altijd even eerlijk. Nee, nee dat nee, ging niet zeker niet. Dat, zeker dat niet. is tegenwoordig <laughs> beter geregeld. Ja, ja. Ja. Maar vroeger ja. hadden ze het voordeel dat ze, ze hadden de bijstand hadden. Klopt, ja. Dus, en dat heb je tegenwoordig niet meer. Dus nee. Dat wordt, maakt het veel moeilijker voor de huidige muzikant, eigenlijk. Ja. Vroeger ging je gewoon de WWE in of de bijstand in. Dan kon je lekker muziek maken of optreden. Ja. Ja, dat, dus ja. dat is wel een groot voordeel geweest, maar... Ja. Nu is het moeilijker inderdaad, ja. ja zeker. En wanneer kwam de pianist erbij eigenlijk? Brood, Brood, ja, Brood, in 1967. Want op Desolation, hun de eerste album, had ja? je... denk men altijd dat het Helm Brood is, maar dat was niet zo. Dat was Henk Hilbrandy. Oh. En die staat niet op de hoes, nee? maar okay. staat wel op de achterkant van de hoes vermeld. Maar ook niet op foto's. Ja. Oh. Wat daar de reden van is, is nog steeds een beetje de vraag. Want Winnie of huis is wel van Herman Brood, Dat is Helm Brood, he? ja, ja. Klopt, ja. ja. ja. ja. Ja, die speelt uh, wel prachtig. En uh, Somebody Will Know some blaze ook van Brood. Oh, ja. Ja. Ja. oh ja. Fantastisch. Want ja. ze maakten hun eigen nummers meestal wel. Hè? Ja, ze in het begin ja. waren er natuurlijk wel veel covers en zo. Ja, veel blues covers, maar... Ja, ja ze begonnen natuurlijk met uh, bekende werken cover... en toen uh, eigen nummers gaan schrijven, ja. Ja. ja. Als intermezzo nu... een andere grote hit van Herman Brood. Saturday Night uit 1978. Toch een periode van 66, 67 tot, tot 68 ingezeten. gezeten. Zo kort? Twee jaar of zo? Ja, ja, ja, een jaar, twee jaar, zoiets. Want in 68 uh, moest hij de gevangenis in. <laughs> hij uh, was opgepakt uh, voor het bezit van uh, <laughs> Marijuana, zo... geloof ik. Ja, ja zoiets. Dus, uh, <laughs> dus die, uh, ja, die zat hier achter de tralies voor een paar uh, maanden. Zo is het begonnen daar. Zo is het begonnen, ja. Op zonde, inderdaad. Ja. Ja. Ja, maar prachtig, ja, maar dan gaan we naar een andere tijd. Toen ging het al bij mijn brood natuurlijk. Ja, prachtige piano. En er waren ook heel veel wisselingen binnen die band. Natuurlijk, eerst, eerst had je Hans Waterman die drumt Nou, ja, helemaal man. eerst in het begin was ja. Dick Beekman. Oh. En die kwam oh, later terug. Uit, ja. Ah, oké. Okay. Uh, maar Dick Backman, die, uh, yeah. die ging naar een andere band. Dick die ging naar de Rodies Oh. 1966. Die drumt ook op Take Her Home. Just Fancy ook twee uh, grote yeah? hits. Ja, oh. dat is Dick oh, Beekman. Wat leuk inderdaad. Die die ik ook ken hem eigenlijk van, van. Solution. Ja. ja. Ja, dat is Hans Waterman. Ja, Hans, Hans Waterman. Ja, klopt. Die zat er toen in. Die is toen inderdaad naar uh, Solution gegaan. En toen kwam Dick Beekman weer terug. Oh, maar die is bij de Rodische ook, oh, sorry. Ja, ik Dick Beekman bij de Rodies. Ja. Hans Waterman bij Solution. Solution. Ja, klopt. Oh, okay. Ja, de Rodische. En ja. Ja, toen was, stond het punt, want toen kwam er een andere bassist bij. Willy Middel ging eruit. Toen kwam Jaap van Eyck erbij. Oh, die is ja, nog ja, je ja. ja. Hij er nog in uh, zien, de band Trace gezeten. Dat was een project van Rick van der Linden van Exception. Ja, ja, ja. Met Pierre van der Linden. Ja. Van bekend voor Focus in Brainbox ja, en of en Focus zo. En Brainbox, ja. Uh, zijn ja. dat broers eigenlijk? Nee, nee, nee volgens nee. mij niet. Ook, misschien die, misschien denken, wel ja. een verre neven. Uh, ja, van de ja, Linden. Ja. Zijn, ja. Maar ja, van hij kwam erbij. En toen uh, stond het punt van, uh, nou ja. Harry die zei, er waren twee drummers eigenlijk. Dick Beekman en, uh, en Hans Waterman. Ja. En toen kwamen ze eigenlijk uh, voor Dick Beekman. En toen hij heeft oh. Hans die jas gepakt en die dacht van, nou. dan, ja, dan ga ik anders naartoe. ga ik allemaal ergens anders ja. al naartoe. Ja, ja. toen heeft Dick nog gedrumd Inderdaad, ik op je live LP dus. In okay. Düsseldorf. Geweldig. Ja.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 Oh, oké, okay, ja. wat leuk. Hoe denk je ja. dat? Ja. Maar de bassiste van, van die band Human Orchestra, Jan gaat, daar ben ik laatst geweest. En die vertelde ook van dat uh, elke optreden dat ze kwamen, moest eerst die piano stemmen. <laughs> Want uh, Herman Brood, die, die, die, die speelde altijd, bijna altijd een valse piano. Ja, ja. ja. En het leuke ja, geintje was zelf, altijd, ja. als ze ergens klaar waren, dat het, dat dat hem dan leuk vond om, uh, om in die vleugel te gaan uh, gaan scheiden dus. nee, rolgen ja iets achter, een boodschap achter het lied. ja ja ja ja en dan die volgens ja. in die vleugel dus die, die ja, kap die en dan dat dichtgooide ja. en dat ja. Uh, oh, <laughs> Kwaan, jongens. Ja, ja. Ja. Ja. ja hoe kan dat nou ja prachtig ja toen was hij al een beetje rebels ja, ja, ja, toen ja. Toen wel je ja, ja, hij kwam een ja. beetje uit zijn verlegen doen en uh, hij werd wat meer ja. uh, zoals hem later kent natuurlijk als ja. de rocker en uh, de ster ja. Maar zelf was niet zo rebels, denk ik. Hoor. Zo, die had meer ja, de vloerskant of zo. Niet. Ja, ja, ja, ja nee. nee, die was, was, was vrij serieus, volgens ja. mij. Als ik het zo uh, begrijp hoe zij vertelde over die tijd, was het. Uh, ja, aardig serieus, ja. ja. Ja, maar ja, die had gewoon zijn boerderij en die, uh, in Grollo, natuurlijk. En die repeteerde ja. veel met, met, uh, met andere jongens. Ja, het was een aparte zien dus... denk ik, daar wel in Grollo. Een beetje ja. uh, het Noord-Oosten ja, ja. en zo. Dat... Want je, je ziet heel veel scenes hier in Nederland, hè? Nijmegen, ja, of, en Den Haag ja. en zo. Ja, ja, ja, Amsterdam ja. natuurlijk. Ja. Groningen heb je, had je ja. ook ja. van zien. Ja. Ja. Leeuwarden ook wel bepaalde, bepaalde scenes. ik weet niet of, die zich nou of, die, uh, zich, of ze elkaar beïnvloeden of zo. Of elkaar, nee, ik weet hè, niet. Hè? Ze kwamen elkaar natuurlijk wel regelmatig tegen, die bandjes ja. uh, in de regio. Als ze onderweg waren aan optreden of, uh, of, of, of ja, op dezelfde de, aantal optreden. optraden ja. ja, ja. ja. Dat soort dingen, oh, maar ja. elkaar beïnvloeden... Nee, dat, dat denk ik niet eigenlijk. Nee, nou, dat was wel leuk. Want bij een foto van Cube Blissers, daar staan de jongens van de Amsterdamse band... George 66 staan daar in het publiek te kijken. Oh. Dat is wel dat grappig. Werd, dus ja. dat soort dingen wel weer. Dus, uh, ja, ik denk wel dat ze naar elkaar luisteren inderdaad. Je wel, ja. ja, het was, ja. Maar ja, je had ook wel vaak concurrentie. Maar dat was meer, natuurlijk, bijvoorbeeld Zichtbos tussen de grote steden Amsterdam en Den Haag. Daar was heel veel uh, ja, ja. Ja. concurrentie natuurlijk. Maar ja, ik... Die Nederlandse scene, het is toch wel een beetje apart te zien. Ik denk ja, dat we wereldwijd scene. niet veel invloed hebben gehad. Nou, we hebben een paar grote hits gehad natuurlijk. hè? Venus, ja. ja. Mabel Me, She like, like Sweets, yeah, Ray Little Love Be or Back. Ready ja. ja, maar Hoe groot zijn die geweest? Ja. Ja. Meestal misschien door uh, muziek of reclame muziek. Ook, dan ja. Nog ja, ja, ja. ja, ja. Nou, we, hebben, we zijn op zich qua muziekland wel uh, aardig voorzien. Vooral in die tijd had je natuurlijk heel veel bands. Maar... Um,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 Ik was veel ja, trader. Ik denk dat je het ook uh, provincie je wel, je wel schat, of, inderdaad, inderdaad, ja ja inderdaad. Ja, ja. ja. Bijvoorbeeld, Italië was ook heel groot hè qua muziek mm hè. -hmm. Italo, disco ja. en zo, dat is ongelooflijk. Ja, daar weten we heel weinig van ofzo. Ja. Maar het <laughs> <die> is toch <laughs> wel inderdaad ja. Ja. heel apart. Heel veel, heel, veel, uh, God, ja, dus heel, heel veel muziek gemaakt natuurlijk. Maar natuurlijk die Engelsen bent ook die, ja, die Engelse ja. invasie natuurlijk alleen die al die Engels geloof dat Ja, ja. zeker de jaren 60, 70. Ja. Ja. Onvoorstelbaar. Ja.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 dat die jongens eigenlijk helemaal geen Engels konden, hè? Ja, ze hebben een eigen stijl van Engels inderdaad, ja. dat klopt, wel ja. Maar ik vind het toch knap hoe ver ze komen ja ja ja, ja, ja, ja, ja, en voor ons is het wel prettig, want voor ons is het verstaanbaarder, Ja, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Maar wat je zegt, het is een beetje Pretty Things-achtig. Ja, het heeft wel die, die ruige... Ja, uh, yeah. is, is En ik niet zat ook los. te denken, het is ook apart, dat, uh, dat ze een aparte zanger. Hoewel, de Rolling Stones had dat natuurlijk ook. Ja. Want ik hoor nog geen pianisten erbij of zo. Nee, nee, nee, nee, nee. Dit was echt nog met twee gitaar, een bass, guitar, drums en zang, ja. Ja. ja. ja. Twee gitaar toch wel. Twee gitaar, niet ja. alleen, uh, Solo Elko, en Slag, ja. Hebben uh, ja. ja. jullie wel was dan die andere? Heel cool. Solo en handskin Slag. Die ook van het begin. Oh, uh, oh, ja. Okay. Ja, die is ja. helaas... Uh, uh, in maart geloof ik overleden, nee nou dit jaar, begin oh, dit okay. jaar overleden ja, ja helaas dus uh, ja maar dit was echt nog de begintijd van zo ja dat hoor je echt, de, ja, het gaat wel een beetje, wel richt, recht, toe, beetje recht, van, recht in de blues, een beetje want hij ook wel een beetje in ja. uh, ja. te spelen, maar nee ik vind zijn stem de ook wat rauwer, ho ja. hoog, wat hoger eigenlijk ook hij schreeuwt, schreeuwt behoorlijk ja, hij schreeuwt het hier ja. inderdaad, ja. Ja. ja ja, maar het blijft mooi, ja ja, zeker nou, dan komen we, ja. Kan je, kan je de muziek van de QB indelen in fases of zo? Ja, ja ik denk dat dit beginfase is dat ze er echt de, de rhythm en blues een beetje kant op, op, op zijn. Ja? Um, ik vind dat ze bij Back Home, zeg maar, de derde single, geloof ik, wel wat meer de blues ingaan. Ja, Oké. Okay. Dat is toch uh, wel een uh, richting? Uh, ja, ja dan ja, gaan ja. ze wel echt ja. meer de, de oude blues op. Ja? Nou, dan heb je Things I Remember ook zo'n nummer. Ja? Another Day Another Road is wat meer uh, ook zoiets, ja. Maar er kwam helemaal Brood erbij, dus dan er is er een heel ander geluid. Er zit een piano bij oh, en dat is ja, ja, heel wat ja, anders. Ja, ja, ja. Maar zo werd er wat meer, ja, dat back ging wel wat meer de, de blues kant op. En nou ja, naarmate de tijd, Somebody Who Knows' ja. ook, uh, ja. Ja. Ja, en Deze ook Ja, voor mij begint Cuban and met inderdaad met Back Home. Ja, ja, ja Back dat Home, Dat is wel het ja. eerste ja. nummer wat mij getriggerd heeft, denk Precies. ik. Precies. Maar die andere nummers, ook die LSD, ik had a Million. Ja, ik ken het wel. Ja. Ik, ik heb nooit uh, de titel geweten, maar ja, als je het speelt, dan weet het hoort je het dan, ja. Je ja, hoort het ja. meteen inderdaad. heel is herkenbaar. Ja. Ja. Ja, heel herkenbaar. Ja, ja. ja. Stummelenvol eigenlijk ook wel, ja. ja. Ja. Dus leuk, dit soort gesprekken. En dan kom je weer terug, want je moet er ook weer over nadenken en zo. Ja, dus, uh, ja, ja. ja. <laughs> Allemaal informatie. <laughs> <laughs> nou, het gaat een beetje. Uh, het valt wel allemaal samen. Dat ja. is wel leuk inderdaad. Ja, die invloeden zeker. en uh, ja. wat er allemaal gebeurt. Want er gebeurde veel in die tijd, geloof ik wel ja, al, ja, zeker. Ja. Hij zit eruit ook wel eens op in het voorprogramma van de Pretty Things en zo. Dat was natuurlijk wel, ja. dat, dat, wel dat soort dingen. En dan keek ik natuurlijk wel een beetje af van wat gebruikt die voor versterker. Of wat heeft die ja, voor gitaar. Wat hebben ze voor zo gitaren ja, en ja. Qua muziek denk ik ook wel, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan ja. was het sparen, hè, voor zijn gitaar. Ja. Ja. Dan had je van die oude huffende gitaar en dat soort dingen. Daar begonnen ze meestal mee. Ja. Of echt mond moet ik zeggen. Daar begonnen ze mee. Ah, oké, okay. ja. Dan werd het van die huffende gitaar. Echt van de oude oude en spul. Ja. Maar je natuurlijk de ook naar de rei, eigen of... installatie nog meenemen. De versterkers en ja. de uh, ja, ja, luidsprekers ja, ja, ja, ja. ook ja. nog inderdaad. Ja, zijn. ja, ja. Uh, had je nog geen PA en dat soort dingen niet. En nee, dat... En allemaal in dat busje. Ja, allemaal in een Volkswagen Busje. Nou, gelukkig is er nog veel beeldmateriaal waard gebleven van hun. Dat je ook ziet dat zij die bus inladen met uh, allemaal. Ja, dat uh, kan me herinneren, Ik ja. heb ik ook wel eens gezien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan gaan ze met z'n allen met een busje naar een optreden ja. ergens in uh, Rijssel, of ja. weet ik veel, of in Limburg. Ja, of zelfs. Van Krijvel ja. heeft me verteld, nou, die vond het maar niks dat optreden. Want je bent 12 uur van huis. Ja. En je speelt twee uurtjes eigenlijk, want je moet er eerst naartoe rijden, uitladen, ja. inladen. En twee uurtjes spelen, alles geven. Ja. En dan weer terugrijden. Precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Je hebt er meer werk aan dan dat je er echt... Uh... Ja. Ja. ja. Maar goed. Dat hoort er ook bij, hè? Ja, maar ook iemand anders zei... Ik weet niet of het Ton Scherpers was, maar die vond het helemaal te gek. Die met z'n allen in dat busje. Dat stond een ja. beetje kameraadschap en ja, zo. en ja, ja, ja, schriek, Leuke ja. dingen vertellen ja. en zo. Dus uh, ja. Hij ja, ja. Ja, bent wel continu op pad, natuurlijk. Maar je zegt, QB uh, heeft veel wisselingen gehad. Dus ja, het was niet wisseling. een echte band, denk ik dan. Nee.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 Oh, heel een stijl weer van QB, ja. inderdaad, ja. ja. Ja, ik weet niet hoe ik Volgens dat moet me Had je die... nee. uh, toen niet ook een tijdje stilgestaan of zo niks uitgebracht en... Uh, nou, dat was dat ook was niet, maar... verrassing Nee, ja, ja dat, het was weer totaal iets anders. Oh, Simple Man, ja. Vind ik ook zo'n mooi ja, nummer. Ja, Simple Man, ja, klopt. Ja. Die was de voor of de na ofzo, ja. De na, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Je had hem Dit... meer, Backstreet was ook een single van ze. Ja, Backstreet, ook mooi nummer, ja. En we uh, ja. zien, ja. nou ja, Thursday Nighters, hè. Sometimes... Ik versie, hij kende ik niet maar oké okay. nee. ja. ah, ze hebben heel veel samenstellingen gehad ze hebben heel veel periodes gehad ja dus, uh, maar goed back home, oh, dus back home nu back home ja uit 1966 ja 1966 was toch wel een uh, 1966 was dat ja. wel een productief jaar voor ze volgens mij hoor want uh, maar liefst uh, drie singles in dat jaar gebracht dus. drie singles ja, ja. I'm Blake. It's ridiculous! Ridiculous in yeah. every way! Dit is nog aardig, weer een blouse moet ik zeggen. Ja, het begint wel een beetje bluesy te worden. Maar is dat een, eigenlijk een doorbraak geweest, dit nummer? Volgens mij min of meer wel, ja. Ja. En vooral uh, toen, nou, deze tijd werd het wel serieus. Hij ja, werd we dus ook opgepakt in, uh, in Hilversum, zeg maar. Tony Vos, de producer, die toon Oh, oké. Okay. ja, Is ja. getrouwd met Tineke Nooy destijds. Aha. ook leuk. <laughs> ja, dat weet je natuurlijk wel. Ja ja, nou, ja, ja, ja, en Tineke zat ook bij Veronica. <laughs> ja, zeker. Het kortom, ja. die draaide veel uh, platen die uh, hij produceerde. Oh, en ja. tine, of, Tineke Nooy was ook fan van QB, yeah, trouwens. Uh, oké. Okay. Ja, ja, dat heeft ze wel verteld dus ja dit, dit werd dan wel gedraaid en volgens mij heeft hij ze dan net niet in de top 4 gestaan of wel ik weet dat niet precies sommige mensen weten dat uit hun hoofd maar dat is ja, een beetje nee, niet ja, nee. ik denk het een wel number. dat hij al wel uh, of in de top heeft gestaan of nou ergens laag in de top 40, denk ik wel ja, ja of misschien al, uh, another day another road ja dat was wel echt een top dat 40. was echt een top ja, top, ja. ja. dat was wel ja. zeker ja nou, toen hadden ze natuurlijk ook die eerste dat eerste play al gemaakt resolution ja het was daarna, Northern Road staat natuurlijk op uh, het legendarische groet uit Grollo. <laughs> dus ja. Legendarisch, <laughs> ja. Ja, legendarisch al, prachtig. Ja, ja met zo'n titel. Ja, dan. Wat wil je? Dus niet voor de internationale markt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Goed uit Grollo. <laughs> en leuk dat er is. Wilhelm Willem, Willem de Ridder, die uh, van Hitweek Hitweken vroeger, die, ja? uh, die heeft er nog op de, op de achterkant nog een, uh, een anzichtkaar geschreven. Hè. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. ja. ja. Ja, dat, dat, nou, dat is ook wel een hele andere weer Dat is wel echt wat meer blues, ja. ja, ja. ja. Die LP wel, uh, speelde zijn bijvoorbeeld... Uh, ...Nummer King dat of the cool. World. Ja. Echt wel blues, ja. En de volgende, Things I Remember. Ja, dat is echt je, kijk je nee. trouw, Luister je naar de teksten, jij? Of uh, vind je die belangrijk? Mm, wat nou, spreek je aan in hun muziek? Meer de melodie en hoe de muziek in elkaar zit. Ik ben zelf een drummer. Oh, oké. Okay. Dus yeah. daar luister ik ook wel veel naar. Yeah. Uh, ik luister niet zozeer naar teksten eigenlijk. Niet. Oh. oh, nee. Nee, nee, nee, dat is, uh, nee. Dat is meer de melodie en hoe zijn nummer in elkaar zit. Ja, ja. Maar was dan misschien de ook de... niet belangrijk voor QB? Hoewel, voor, ik denk voor hem wel, denk, denk ik. Ja, voor Harry denk ja. ik wel, maar voor de rest misschien wat minder, denk ik. Nou, iedereen had zijn eigen aandeel, natuurlijk. Ja. Harry, Harry en Ke Elko, die schreven het samen en de rest die, uh, die bracht zijn eigen aandeel. In uh, ja, de vorm van, van ja. uh, hoe, nou, hoe gaan we zijn nummer in elkaar of zetten, hoe ga en ik en dit veel. drummen, hoe ga ik dit, hoe ga ik in baspartij onderzetten, ja. dus... Ja. Ik denk niet dat, dat zij zozeer op de tekst letten denk ik Maar nee Ik denk het niet Even kijken uh, de Volgende is uh... things, I remember. Yeah, yeah. things I Remember Dan slaan we de, re, de single You Don't Know over dat Ja oké okay. De B-kant Richard Corey Nummer van Them Ja, ja inderdaad ja <laughs> Just for Fun Dat is de A-kant Just for Fun Ja dat, dat, uh, yeah, dat is de A-kant En de B-kant is, is Things I Remember En die staat okay. dus op Desolation Mijn ja, ja. De eerste album Hij schreef de teksten wel over, uh, meestal over uh, vriendinnetjes natuurlijk hè. Ja, so, somebody natuurlijk, Will Knows Someday ja. was natuurlijk ja. een, uh, ja. een uh, meisje wat hem in de steek liet. Ja, dus volgens ja. mij was dat ook uh, zijn scheidingsalbum uh, of ja, zo. Ja, ja, ja. <laughs> wat je <laughs> tegenwoordig steeds vaker hoort. Ja, ja. ja, dat droevige, droevige, ja. De droevige ja. Ja. Ja, ja, ja. Het van je afschrijven inderdaad. Ja ja ja. Ja. ja, ja, ja. Maar als ja. ik dit nummer zou weer hoorde, ja, ik, hij zingt met ontzettend veel gevoel. Ja, ja, ja. ja. Erg echt mooi, ja. het komt echt over. Hè? Ja, ja. Zeker. Het raakt je mij wel inderdaad, ja. Ja, ja zeker. Ja. Maar dat kon hij wel mooi, dat, dat ze dingen overbrengen. Dat ja. zien wel goed in, ja. Dat geloof ik ook, ja. Dus uh, ja. Het, uh, het niet zo'n show, vond ik eigenlijk, nee. Nee, het was, ik geen, was showman. Nee. geen showman, hè? nee. Hij stond op het podium, het was ook geen showband, nee. Eigenlijk. nee, nee, eigenlijk niet. Ja, misschien helemaal brood later een ja, beetje. Die, maar ja. Uh, ja. ja, nee, maar het was niet een band die echt. Je wou hem wat doen, ja. Ja, ja. <laughs> nee, die, die, die, je kwam echt voor de muziek en niet voor de show, denk ik, met uh, nee. nee. Blizzard. Maar ja, ja, ja de ik heb die tijd niet bewust meegemaakt. Maar nee, als het verhaal uh... moet horen, dan moet geloven, dan. Uh, ja. Dan is nee, het. was niet een band voor de show, meer voor de muziek, inderdaad, ja. Ja. Klopt, ja. Ja, nou, ik heb een beetje over nadenken toen ik in de boerderij. Het was ook niet zo'n. Uh, zo'n dansfestijn eigenlijk, nee. Nee, nee, nee, nee ik... maar ja, Blue is ook niet echt dansmuziek natuurlijk, hè? Nee, een beetje slowdance ja. en zo. En, uh, ja, als je, nou je bijvoorbeeld een naar een, een optreden ja. van een soulband gaat, dan is het een heel ander verhaal. Ja, of er ook een rol uh, blijft, het nog ja. steeds. Uh, ja. Nee, maar blues is niet echt muziek. Uh, het is muziek die je moet luisteren eigenlijk. En niet, uh... Ja.